PW'ers krijgen in de toekomst vooral digitale dienstverlening. Het aantal persoonlijke contacten wordt fors verminderd. Studenten krijgen in de toekomst maximaal vijf jaar een OV-studentenkaart. Nu is dat nog zeven jaar. Zo staat in een brief van staatssecretaris Zelstra aan de Tweede Kamer.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 In Bahrein worden buitenlandse militairen ingezet om de rust in het land te bewaren. De regering heeft bevriende golfstaten om hulp gevraagd en Saoedi-Arabië heeft duizend militairen gestuurd. De oppositie ziet de inzet van buitenlandse militairen als een oorlogsverklaring. Net als in andere Arabische landen zijn er in Bahrein massale protesten tegen de machthebbers. Dagelijks zijn er betogingen voor meer politieke vrijheden. In Bahrein is er het grootste deel van de bevolking shiitisch, maar de machthebbers zijn soenieten. Voor de rechtbank in Amsterdam is vanochtend de rechtszaak tegen Geert Wilders hervat. Zijn advocaat Moscovici heeft opnieuw gezegd dat het proces tegen de PVV-leider gestopt moet worden. Volgens Moscovici is het Openbaar Ministerie namelijk op een aantal punten niet ontvankelijk. Ook vindt hij dat de Amsterdamse rechtbank niet bevoegd is. Wilders woont niet in Amsterdam. Wilders werkt in Den Haag. Den Haag is ook de eerstgenoemde pleegplaats. Het feit is niet in Amsterdam begaan. Wilders was niet in Amsterdam toen de dagvading is uitgebracht.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 Deze boer wordt nog af en toe badend in het zweet wakker van mond en klausier. Precies tien jaar geleden vandaag brak de veeziekte uit in ons land. Ruim een half miljoen koeien, schapen en geiten werden vernietigd. En de emotionele impact was enorm. We praten erover in Dit is de Dag met oud-burgemeester Leo Eland van de Veluwse gemeente Epe en oud-veearts Rijn-Jan Terbije. En in het dorp Kootwijkerbroek loopt onze verslaggever Maarten Hag... om te zien hoe open de wonden nog zijn. Ja, en ik ben op dit moment... Uh... In het buurtschap Essen. Daar uh, woont boer Willem van Essen met zijn zoon uh, Henk Jan. Die hebben hier een, uh, een bedrijf. En ik ga hier eens even kijken. Hier zitten we in de, in de, zeg maar de woonkamer van het bedrijf. Hier wordt elke dag een bakje koffie genuttigd. En dat gaan we zo meteen ook maar eens even doen. En eens even terugblikken op het verzet. Het grote verzet wat hier tien jaar geleden was. En waar zij ook betrokken bij waren. Waarom was dat verzet? En hoe, uh, hoe kijken ze daar nu op terug? Maar we praten uiteraard ook over het nieuws dat ons allemaal in de greep heeft. De ramp in Japan. Toen de Indonesiërs getroffen werden door de tsunami, hoorde je dat het gods wil was. Maar hoe gaan Japanners om met dit soort vragen? Daar gaan we over praten met Peter Bakomans. Meneer Bakomans, goedemiddag. Goedemiddag. U bent uh, pastoor en werkt in Japan. Zijn voor ons ja, een beetje ondergrondelijke mensen, Japanners? Geldt dat voor u ook of snapt u ze inmiddels? Mm, ik heb ze al een beetje beter leren begrijpen, ja. Okay. Onze dichter bij de dag is vandaag Tjeet Bruinja. Aan het eind van dit uur horen we zijn gedicht. Heeft u een vraag aan een van onze gasten of wilt u reageren, ga dan naar onze website, dit is de dag.nu. kan ook, dit is de En dan zijn we met name benieuwd naar uw herinneringen of ervaringen over MKZ. Meduscreer u kan ook via Twitter en gebruik dan in uw tweet de hashtag DIDD. Japan huilt, maar het verdriet van de Japanners is voor ons westerlingen ook een beetje ondoorgrondelijk. De bevolking lijkt weinig emotie te tonen. Pater Peter Brakomans woont al twintig jaar in Japan en is even terug in Vlaanderen. Wilt u ons helpen om een beetje een kijkje te nemen in de Japanse ziel, Meneer Bakomans? Ja, zeker met alle plezier. Maar okay. wat, wat voor werk doet u in Japan? Ik ben voor het moment uh, priester op een parochie in het centrum van Tokio en werk ook op ons instituut voor. Uh, de studie van godsdiensten. Ja, en u heeft ook zelf de aardbeving uh, in Kobe meegemaakt in 1995. Dus ja, zeker. Toen was u in de stad? Ik was in Nagoya, bijna 250 kilometer vandaan. Maar daar ook werden wij s morgens wakker van de schok. En liepen de seminaristen in de tijd hebben, buiten de kamer schreeuwend, uh, Ja. Tjishin, tjishin. Nou, Aardbeving, aardbeving. En, en hoe, hoe ging dat verder? Hoe, hoe, hoe maakten de mensen dat mee? Hoe, het lijkt nu een beetje alsof het allemaal over de mensen heen komt, dat ze het gelaten ondergaan. Is dat ook zo? Klopt dat? Mm, ja, en nee, Het nee. Leiden blijft leiden. Hè. Maar ze zijn wel uh, mentaal voorbereid. Er is een soort van, uh, wat is het, een onder, algemeen onderbewuste dat ze weten dat er ooit ergens een aardbeving terug kan komen en ze zijn er mentaal op voorbereid. En dat toont eigenlijk het niet-emotionele. Ze weten wat er, wat er kon gebeuren, het gebeurt. En nu moeten ze zien hoe kunnen ze zo snel mogelijk daar terug uitkomen. Ja. Dus in, in, in een zekere zin ze hebben ze een sterke mentale voorbereiding voor dat gaat. Ja, en die mentale voorbereiding komt dan omdat de overheid er gewoon in van je moet voorbereid zijn op natuurrampen, want die gaan over ons heen komen? Nee, nee. Door het, door het regelmatig schokken van de aarde was je vanzelf eens voorbereid, weet je. Maar dan is er natuurlijk vanuit de regering... dat je die vooral de dag de 1 september, de dag van 1923 in Tokio herinnert... door altijd oefeningen te doen voor, uh, in verband met aardbeving. Ja. Dat, je, dat je zo snel mogelijk onder de tafel moet geraken... of uh, een deken over je trekken, zodat de glasscherven je niet kunnen treffen. Omdat dat het terechtste is altijd. Dus jaarlijks wordt er een grote oefening gehouden in het hele land? Moet ik me dat zo voorstellen? Ja, ja dat is over heel het land alle scholen. De scholen zijn ook speciaal... Uh, uitgerust, ook heel sterk gebetoneerd je zult waarschijnlijk gezien hebben dat met die kinderen in de scholen dat die overleefd hebben en dat is omdat die scholen vooral veel geld ingestoken werd om die heel sterk te maken zodanig dat met een aardbeving toch minstens iedereen dat daar kan vluchten ja, dus en dat ja. zijn de vluchten ja, ja. zijn gekende vluchtpunten in de steden altijd. Dat je naar daar kunt gaan en veilig zijn. U zegt mensen zijn gewoon voorbereid, want het is nou eenmaal zo dat het een land is waar veel aardbevingen ja. zijn. U kent ook de ziel van de Japanner, de godsdienst van de Japanner. Uh, mm, heeft dit, dat ja. iets te maken met de manier waarop mensen omgaan met wat hen nu gebeurt? Mm, uh, um, in een zekere zin, er is de Shinto godsdienst. Dat is, u kunt zeggen, een natuurgodsdienst waarin de mensen de krachten van de natuur lief hebben of uh, verafschuwen. Maar er wordt daarover meegedacht. Men noemt dat in de godsdienste wetenschappen, de Mysterium Tremendo met Fascinans. En het is dat wat in de, in de Shinto een beetje geleerd wordt. Op een berg, zoals bijvoorbeeld staan, op de, op de top staat er een Shinto-schrijn. Als mensen dat beklimmen en bovenaan aankomen, zullen ze zeker daar bidden. En dat is omdat de top van de Fuji kan altijd terug ontploffen, om het zo te zeggen. En dus, ja, je wordt altijd bewust van het geweld, de schoonheid... maar ook het geweld van de natuur. En ik denk dat Shinto daar toch ook mee bijdraagt. Maar als, als er zoiets in een Westers land gebeurt... Of in, of in de westerse wereld, dan hebben we al gauw de vraag... waarom overkomt dit, dit, dit, <coughs> dit ons? Stellen Japaners zichzelf die vraag ook, waarom gebeurt dit ons? Nee, en binnen de Shinto... In ieder geval is er niet dat rationeel denken. Er is meer het emotioneel denken. Het is een soort van natuurreligie waarbij de mensen wel... Ja, ze zullen misschien wel even vragen stellen... maar ze gaan, niet, ze gaan zich niet afvragen waarom... Uh, moet dat mij overkomen, wat heb ik verkeerd gedaan. Die vraag er komt eenvoudig niet in ze op. Niet sterk. Er is wel de gedachte van... De god, de god van de berg of de god van de zee, die moet kwaad zijn geweest. En ik moet die proberen te paciferen. Proberen uh, vrede te geven. En daarom terug een tempel op heropbouwen, uh, naar de tempel gaan om te bieden. Met de Kobe-aardbeving bijvoorbeeld. Het eerste dat men gerestaureerd heeft, gerepareerd was. was de Shinto-schrijn in het centrum van Kobe. Mm. Een oude Shinto-schrijn. en dat dat veel geleden onder de aardbeving. en dat was blijkbaar het eerste dat ze moesten herstellen. Ja. een beetje Het vertrouwen ook terug herstellen, denk ik. Nou, kennen wij Japan als een heel westerse samenleving. althans in onze ogen hoog ontwikkeld. Mensen hebben hoge ja. opleiding, economisch ja. sterk. Ja. Toch leven mensen vanuit die leidzame gedachten dan? toch nog altijd met die gedachten van die goden die over je beschikken? Uh, dat is niet echt bewust, hoor. Dat is een, een, uh, binnen de Shinto wordt het zo uitgelegd. Maar eigenlijk, het is, het is moeilijk te, te begrijpen soms vanuit het westers hoogpunt. Wij zijn zeer rationeel op dat gebied. Op, op, op dat gebied zijn de Japanners niet rationeel. Ze zullen aan um, um, um, met grote getalen, naar de, de Shinto-schrijns gaan... tijdens het nieuwe jaar... De, er is, wij zouden het noemen, het noodleert bidden. Maar verder dan dat zullen ze niet direct uh, nadenken. Nee. Dus uh, het is niet ons Ze denken van we gaan God de schuld geven van alles. Of zo, nee, dat zit er, dat zit er niet direct in. Maar ook verder reageren ze heel uh, beheerst zou ik bijna willen zeggen. Ik, ik las een bericht dat, ja. de, dat uh, ze moesten zuinig doen met de energie, want anders was het te weinig. En onmiddellijk ja. stoppen ze allemaal met de energie gebruiken en is er weer genoeg. Ja. Dat kunnen ja, het, we ons hier ook niet voorstellen. Nee, nee, er is een hele sterke communiteitsgedachte. Allemaal samen. Met Kobe aardbeving, dan was het vooral Osaka uh, City, die er vlak naast ligt, die volledig heeft proberen de Kobe te supporteren, te steunen, en dat ze er terug op komen. En ik denk dat nu hetzelfde zal gebeuren met Tokyo, die zal Sendai volledig proberen te supporteren. En heeft dat een religieuze ja. achtergrond, of is dat gewoon de volksaard? Mm, het volksaard wordt gemaakt ook ergens. Hè. Dus het is, uh, het is de ervaring die maakt dat vandaag kan het bij mij zijn en morgen kan het bij de ander zijn. Ik zal nu helpen en dan de volgende keer kan, de, kan die mij helpen. Er zit ook uh, een beetje dat element in. Maar de Shinto godsdienst is ook heel sterk georganiseerd per wijk. Hebben ze een tempel en komen ze regelmatig samen Wordt elk jaar ook een soort van uh, hoe noemt je dat? Uh, rondgang gevierd. En dus de, de band is daar wel hoor. Ja. Dus, even een van de gasten. Een van de gasten voor zometeen over MKZ, Reintje Antarbeien, uh, voormalig veearts. U stak uw duim omhoog toen u dat hoorde over het samenwerken. Ja, ik vind dat een fantastisch mooie benadering. Hmm. En dat heb ik met het MKZ-gebeuren ook heel erg ervaren in de streep van de heer Elans rond Oene. Daar zie je een fantastische samenwerking. Ja. En, en dat hmm. lijkt dan een beetje op hoe het nu in Japan gaat? Ja. ja. En meneer Bakenmans, wanneer gaat u weer terug naar Japan? Ik had juist mijn ticket vastgelegd om 14 april terug te gaan. De dag dat de aardbeving daar gebeurd was. Anders had ik wel vroeger teruggegaan. Anders was u, u er alweer. Ja. Ja, ja. En gaat u dan ook iets doen om mensen te helpen? Gaat uw congregatie iets doen om mensen te helpen? Ja, voor het moment is wachten tot hoe dat zij daar de zaken zien... en waar wij kunnen helpen. De kerk zelf heeft daar structuren... ...en zal vanuit dat die structuren ook werken. De verschillende parochies die aanwezig zijn daar in Hokkaido zelf... ...zullen zeker gesteund worden door onze parochies in Tokio. Daar ben ik wel zeker van. Goed, nou... Dat, dat, dat, dat hebben wij ook gedaan in Kobe, dezelfde manier. Wij gingen daar en ik moest... Mijn werk was toen in Kobe rondgaan met de fiets... ...en de mensen, Ampi noemen ze dat... ...zo snel mogelijk uitvinden wie er in leven is. Want de mensen zijn daar vooral bevreesd. En in mijn geval was dat voor de buitenlanders ook. ja. Ja. Omdat mensen, ja, ze zitten zelf in problemen en ze denken niet direct aan de familie. En dus ja, Goed. zoeken, zoeken, uitzoeken. Dat is de... Nou, dan wens ik u een goede reis terug naar Japan. Als u weer terug gaat. En hartelijk dank dat u ons een beetje een inkijk in de ziel van de Japanner heeft willen geven. Dank u wel, meneer Bakemans. In verband met uh, uh, deze ernstige situatie is er dus nu voor het eerst op dit ogenblik sprake van mond en hier in Nederland. En dit is een, een, een grote slag. En dit is een hele, hele ernstige slag. Het vee wordt hier bij de boer uit de stal gehaald en de keel afgesneden. Het is een verschrikking. En anders niet. De dood aan Den Haag en Brindorst. En de, de R.V.V. Nou weet ik wat, wat een oorlog is. Ja. Ik zie een grote grijper waardoor je beesten in hangen. Dat ging je echt door merg en been. Een beest kan niet over zichzelf beslissen. De koeien die haalden ze uit de stal een voor En dan sporten ze ze dood. We hebben gehuild. Dat gaat je niet in de kou leren zitten. Deze week, tien jaar geleden, brak een dierziekte van drie letters uit... die grote delen van ons land maandenlang in de greep hield. MKZ, mond-en-klauwzeer. De komende uur kijken we terug op die tijd... met oud-veearts Jan Terbije. Goedemiddag, hartelijk welkom, woorden we u net al even. En oud-burgemeester Leo Eland van de Veluwse gemeente Epe. Ook u, hartelijk welkom. Ja, Meneer Terbije, met u maar even beginnen. U was veearts in dienst van de Rijksdienst die de dierziekte officieel moest vaststellen. Hoe ziet het eruit, Monteclausier? Wat was het ook alweer? Monteclausier, dat staat voor een virusziekte. Vergelijk maar een beetje met griep, zoals bij mensen. Alleen, deze virusziekte komt alleen bij herkauwers voor. Vooral bij koeien, varkens, schapen, geiten, herten. En hoe zie je of een dier het heeft? Het klassieke symptoom is de duidelijke blaren op de tong. Bij volwassen runderen kun je dat heel goed zien. Bij de andere diersoorten is dat veel moeilijker. Ze hebben koorts, hoge koorts. Ze hebben afwijking bij de tussenklauwen, die zijn ontstoken. Maar er zijn natuurlijk ook ziekten die daarop lijken. Dat is de kunst van de veearts om daar onderscheid in te maken. Ja, want is het een ernstige ziekte? Gaat het dier de dood aan? Het is een hele ernstige ziekte, ter illustratie. Het is eerst in Engeland uitgebroken. In Engeland, binnen de maand tijd van het eerste geval... had je duizend gevallen. Het is uiteindelijk tot 3000 gevallen... Uitgespreid. Maar betekent vooral dat het, vooral dat het heel besmettelijk is. In. Het is ontzettend besmettelijk. Maar gaan de dieren er ook dood aan? De meesten gaan er aan dood. Ze kunnen daardoor heen gaan... Kalveren lukt dat iets eerder dan uh, koeien. Maar als ja. je kalveren dus melk drinken. Maar door die enorme blaren in de bek kunnen die de koeien niet meer vreten. Dat nee. is het probleem. In 1911, precies 100 jaar geleden, is één op de drie bedrijven in Nederland aangegaan door de MKZ. Zo besmettelijk is het. Want dat is, dat is toen nog zonder ruimen gebeurd. Maar die dieren gingen gewoon allemaal op een natuurlijke wijze to dood. Toen werd dat niet geruimd. Ze gingen dood. Maar er was ook nog geen vaccinatie. Gelukkig nee. is daarna die tijd die vaccinatie ontwikkeld. En daarmee hebben we MKZ kunnen onderdrukken. Oh ja. Is het gevaarlijk voor mensen? Nee, het is voor mensen niet gevaarlijk. En als je het als dierenarts constateert bij een dier... gaan dan alle alarmbellen rinkelen? Ja. En wat, wat, wat, wat, wat doe je dan? <laughs> wat doe je dan? Het is een aangifteplichtige ziekte. Laten we dat even voorop stellen. Dus elke dierenarts heeft in zijn opleiding... nadrukkelijk daar colleges over gehad. Over het hele politie en de hele dier... Geneeskunde, zoals het heette bij ons. Politionele diergeneeskunde. Politionele diergeneeskunde. Doe maar. Ja, Dat ja, ja, was een apart vak. <laughs> maar beha dan, behalve dat had je dus ook de, de klinische opleiding... waarbij je dus leert allerlei ziektes onderscheiden. Maar met die politionele diergeneeskunde werd speciaal aandacht besteed... aan die aangifteplichtige ziekten, Waaronder MKZ, varkenspest, vogelpest... TBC, ornitose, ja, Dus rabies. als je het ziet, moet je aangifte doen. Dus ja, dat is verplicht, een Maar u had het nog nooit in het echt gezien, hè, in 2001? Nee, dat klopt. Maar wie kan dat wel gezien hebben van mijn collega's... als ik u vertel dat het laatste geval in 1960 eigenlijk in de bedrijven Nederland was. Ja. Dus dat kunnen alleen maar oudere collega's geweest zijn. En niet de collega's van mijn nee. uh, leeftijd. In Nederland, burgemeester van uh, Epen, waar Oene onder valt, onder andere. De eerste gemeente waar toen MKZ uh, uitbrak. W wist u er iets van, wat het was? Uh, ja. Uh, <coughs> Ik ben opgegroeid in de buurt van Kampen. En uh, daar wonen veel boeren, Kamperijland onder andere. En daar gebeurde nogal eens dat er bij een boerderij stond, Monte Clauseer. En daar wist je. Daar in moest uw jeugd. Mijn jeugd. En dan spreken we over welke jaren? Uh, dat is geweest in de 50-zestiger jaren okay. uh, vooral de 50er. <laughs> uh, dan ging je even daar niet naar binnen. Maar uh, de MKZ, zoals we die nu mee gemaakt hebben, was een hele andere MKZ in zijn verschijningsvorm. Want destijds hoorde ik de boeren wel dat ze even met een beetje stro langs de bek van een dier wat besmet was, gingen en even bij de anderen langs gingen, zodat ze het ook hadden. Dan, uh, dan was je in één keer met de stal weer erdoor. Okay. Er werd geen dier ja, afgemaakt. Toen niet? Helemaal niet. Dat uh, De dieren die hadden, geloof ik, een beetje minder melkgift. Uh, een jaar of een paar jaar. Maar, dat maar dan, zou dan, het wel... geen, dan zou het geen ernstige ziekte zijn. In die tijd komt dat niet als een ernstige ziekte over. Maar dan vergelijken we dus een heel ouderwets bedrijf met ja. 10, 12 koeien... En dat moet je vergelijken met bedrijven met 120 volwassen runderen met de kalveren bij. Een beetje bedrijven zitten zo 200. Ja. Ja, een bedrijf in Kootwijkbroes had je over 600 kalveren. We spreken over uh, bedrijven uh, in één straal van een kilometer. Dan heb je gelijk al 50.000 ja. dieren zitten. Situatie Betaal niet Onvergelijkbaar, zegt u. Maar heb ik ook goed begrepen dat dit virus een erg agressief virus was. Vergeleken met anderen. Vroeg nou, u? niet agressiever als de anderen ja. volgens ja. mij. Ja. Want, mij het vertrouwt... probleem is dat je bij... MKZ, je hebt verschillende soorten... Hm. Je hebt verschillende onderstammen. Wij, ik heb tienduizenden koeien geënt vroeger. En de stem, uh, je ent je met de stam O, A en C geloof ik. Maar dat me. wordt heel technisch. We komen er zo wel even ja, op terug sorry. als je het goed vindt. De keuze <laughs> werd gemaakt toen, in 2001, om massaal vee te doden. Om de ziekte te stoppen. Die operatie werd geleid door Pieter Kloo. Destijds de directeur van de Rijksdienst voor VN en Vlees. De RVV dat was uw baas in die tijd, meneer Ter uh, uh. We hadden hem uitgenodigd om hier te zijn. Maar hij kon niet vandaag. We hebben hem wel gevraagd hoe hij terugkijkt op die aanpak van de MKZ. Er was sprake van een situatie waarbij er een zeer gevaarlijk virus in Nederland was. Dat moest heel snel Nederland uit. En anders dan in de Varkenspest, waar anderhalf jaar bijna geruimd is... zou het nu veel sneller moeten om ook zowel de economische schade... als emotionele schade te beperken. En dat is dus gebeurd in die militaire operatie... waarbij we in hoog tempo hebben moeten ruimen om het virus voor te blijven. Daartegenover staat dat uh, de emotionele... Problematiek, zowel van de boeren maar ook, en de families, maar ook van de dierenartsen... en van de, de, de, de ruimingsploegen, was zeer groot. Dus die emotionele kant die heeft heel erg zwaar gewogen. Dat heb ik gemerkt. En ik weet niet of dat anders was geweest als we minder snel hadden geruimd. Ik denk dat die emotionele kant altijd uh, aan de orde was geweest. En waarom was er meer emotie dan bij de varkenspeest een paar jaar daarvoor... waar eigenlijk evenveel dieren of misschien nog wel meer dieren zijn geruimd? In ieder geval een verschil wat je kunt zien is dat varkens geen namen hebben. En uh, als je kijkt naar uh, het rundvee, die hebben meestal namen. Niet de kalveren, maar wel de runderen, die hebben namen. Dus dat komt dichterbij. Die blijven langer ook op een bedrijf dan varkens. Dus dat is wel een groot verschil. Dus de affiniteit van de boerenfamilie, maar ook van de kinderen met de dieren... is denk ik uiteindelijk groter. Ja, maar nu te bijen. Uh, voormalig dierart, klopt dat? Heb je meer met een koe dan met een varken? Ja zeker. ja, zeker. Die koeien ken je bij hun karakter. Die boeren kennen hun koeien bij hun naam. Die hoeven niet naar nummers te kijken. Ze kennen het, ze, kennen hun eigenschappen. Ja, en dat maakt het veel ingrijpender. Dat maakt het veel ingrijpender. Er is nog een factor die nooit genoemd wordt in de discussie. Het feit dat een boer is gewend baas te zijn op zijn eigen erf. In zo'n situatie komen de buitenstaanders. Die gaan vertellen wat er moet gaan gebeuren. Die nemen de boel over. Die nemen de boel over. Dat is een enorm ingrijpende factor. Ja, want hoe ging het in die dagen? Wat gebeurde er als er geruimd werd? Als er geruimd werd? Ja. Wat, wat maak je dan mee als boer? Wat heeft u ervan gezien? Ja, Ik heb dus zelf de twee bedrijven van Teunis in Kootwijkerbroek geruimd. Uh, een hele grote ploeg volk die er komt, hè? Met kranen, uh, een aantal dieren uit zijn hulpkrachten. De dieren worden stuk voor stuk uit de stal geleid, dan worden ze verdoofd. Ik zeg dat nadrukkelijk, want ik erger mij eraan dood... dat op dit moment in Zuid-Korea 3 miljoen varkens zijn afgemaakt... vanwege MKZ, waarvan het overgrote deel levende kuil gegaan is. Ja. In Nederland zijn ze allemaal netjes verdoofd. Dan worden ze geuthaniseerd. Dan worden ze verbloed. verbloed, zegt u? Verbloed. Wat is dat? Het, de de, de kerel snijden. Verbloeden heet of, dat, of, ja. of je spuit ze in met T61. Dat is een, een vloeistof waarmee een dier dus ja, doodgaat. Uh, maar, maar letterlijk een bloedbad op die boerderijen? Nou, in sommige gevallen, als je bloed moet nemen, dan is het een bloedbad. Meestal viel dat van mee, omdat de, ik vergeet een beetje... dat de meesten afgespoten zijn met T61. Maar ik zit zelf veel bij de klinische vaststelling... en dan heb je bloed nodig en dat ja. gebeurt wel eens anders. Ja. Meneer Engeland, ja. wat betekent het voor het dorp... Ja, die samenleving die lag in één keer plat. Uh, het was zo, we kregen dinsdag uh, 20 maart te horen, via de tv overigens. Dat, uh, dat geeft een beetje aan hoe de communicatie tussen de overheden was. Niet goed dus? Niet goed, maar kregen we te horen dat de MKZ echt uitgebroken was. Zaterdag 17 maart daarvoor was het geitenbedrijf, uh, het eerste bedrijf dus, uh, geruimd. Um, ik ging de donderdag, na die twintigste, ging ik eens in Uno rondwandelen... om mensen mee te maken van hoe beleven ze het allemaal. En dan zie je dat die hele samenleving die is als het ware in een, in een verlamming. Weet u hoe dat komt? Het geitenbedrijf... Nou, daar zie je gelijk hoe uh, de kracht van het platteland... dat je elkaar helpt, soms ook tegen je kan werken. Het geitenbedrijf, de man die daar op zat... Die had een ongelukje gehad. Die kon even zijn bedrijf niet doen. En wat gebeurt er dan? Dan komen ze, de familie en de vrienden enzovoort, komen even helpen. En er zijn heel veel mensen dus komen helpen om die geiten te verzorgen enzovoort. Niet wetend dat daar MKZ was. Ja, dus die namen dat virus mee daar vandaan. Toen ze hoorden dat er bij dat geitenbedrijf iets mis was. konden ze gelijk zeggen: daar is het, daar is het, daar is het, daar is het. Oene is dus plat. En dat lag gelijk in die hele samenleving. Maar weet je wat ook zo bijzonder was? toen ik even bij de dominee langs ging... want je gaat zo bij verschillende ja. mensen even langs om te horen van... wat horen jullie en wat kan ik ook gebruiken? Toen zaten daar in de studeerkamer al een stuk of vier mensen. Die zaten met elkaar al, wetende dat het dus echt nu serieus werd... zaten al dat hulpverleningscentrum op te zetten... wat later zo'n geweldig goed werk heeft gedaan voor die hele regio daar. Ja. Want ze zeiden, nu gaat het fout, nu moeten we elkaar echt helpen. En dat is, ja, dat is een van de steunpilaren geweest voor heel veel boeren in die ja, tijd. Maar nee, het is... sociale leven lag helemaal stil, hè? geen voetbalwedstrijden? Geen voetbalwedstrijden, nee. nou dat is gelijk een punt dus. Um, allerlei zaken waar mensen van buiten en van binnen met elkaar in contact zouden komen, konden niet meer doorgaan. Luguber, beeld. Uh, een vreselijk beeld. De mensen die begonnen ook te bellen van joh, um, uh, ik heb een trouwerij kan ik uh, nog wel ja. gasten laten komen. Ja. Uh, daartegenover een begrafenis, precies hetzelfde. Hm. Maar eigenlijk een verjaardag, daar heb je het al bij. Uh, gewoon het contact. En Hoe lang heeft het geduurd uiteindelijk, die periode dat het zo luguber stil was? Uh, die periode, nou eigenlijk heeft de MKZ heeft drie maanden geduurd. Eigenlijk dat die samenleving dicht zal. dat ja, heeft tot mei gegeven. Drie maanden, ja. ja. Uh, waarvan de, de, de, de eerste twee maanden natuurlijk het meest luguber waren... want er werd steeds leger uh, daarna. Ja, meneer erbij, heel kort... Drie maanden heeft het geduurd. Maar ik wil wel benadrukken dat het laatste MKZ-geval... was maar één maand na de eerste constatering. Ah ja. En dat is bijzonder snel voor zo'n enorme gevaarlijke ziekte... Okay, is, dus in in die technische die zin, de technische zin is. wat ja. Snel, ja. Onder okay. snel onder controle. Ontzettend snel onder controle. Pieter Kloo zei het net ook al even. De emoties die loskwamen bij boerengezinnen en plattelandsbewoners waren heftig. Boeren laten over het algemeen weinig van hun gevoel zien. Maar toen ze hun vee moesten afstaan gebeurde dat wel. Laten we even luisteren naar een paar voorbeelden die onze slaggevers destijds vastlegden. Ja, toen zag ik die rooi en het eens een snut naar buiten. Ik denk nee dat kan niet. Dan, nou kan ik even niet. Dat heb ik samen. Met de dierhuis haast aan huilen. Dat we zeggen, het is toch zonde. Ja, we hebben gehuild. Ik zal nooit vergeten dat iemand met een, een lammetje daar stond... wat hij dus met de fles uh, grootbracht. En als het ware de burgemeester smeekte... neem het aan, hier heb ik een bel, haak hem nu de koop af. Dat ging je echt door merg en been. En die man meende dat, want hij was op dat moment bereid om het af te staan... maar eigenlijk vijf minuten daarvoor nog niet. Iemand houdt van zo'n dier. Het is dus uitstel en executie. Zaterdag komt de taxateur weer terug. En dan worden ze waarschijnlijk maandag opgehaald. En dan leid ik ze zelf in de weer Met alle moeite die het kost. Ja. Emotionele probleem, dat is totaal onderschat. Men heeft gedacht, we halen het vee op en we doden het. En we op deze manier van stamping out raken we het virus de baas. Maar het zijn natuurlijk geen automobielen die je ophaalt. Het is vee en daar is mee gefokt. We hebben koeien meegemaakt van 16 jaar en ouder. Daar heeft een boer een, een band mee. Rijntje had erbij, hè? toen uh, dierenarts. Is dat inderdaad waar? Is die emotionele kant onderschat? Onderschat? Ja, moeilijk. Je um, moet optreden. Uiteindelijk zijn er, en ik, u begon met een half miljoen dieren... en er zijn er 270.222 dood. En ik noem dat expres zo exact. Want elk dier wat je doodt, is er één. Maar je moet optreden, je moet optreden, je moet handelen. Ja. En er is geen andere bestrijdingsmethode nee, maar de op de, dit moment. Nee, maar er zijn wel... Ik heb verhalen gelezen vandaag ook nog weer... dat, dat, dat de ME werd ingezet en dat er allerlei uh, ja. harde acties... Uh, roadblocks, ja. weet ik het ja. Het leek echt oorlog. Dat leek ook oorlog, ja. ja. Maar dat is alleen in de Kootwijkerbroek geweest. Ja, ja. Dat is niet in de rest van Nederland Want hoe was dat geweest. in Oene, meneer Nederland? De, de emoties waren heftig uh, natuurlijk. Ook in, in Oene zijn er uh, mensen geweest die wilden laten blijken hoe hoog de emoties uh, gingen. Maar dat was allemaal binnen een bepaald niveau. En bleef accepteren dat er een overheid is die de verantwoordelijkheid draagt. En uh, ook wanneer hij dingen doet die, uh, ja, die, die buitengewoon pijnlijk... en uh, ook moeilijk te begrijpen zijn. Weet je wat, denk ik, met name ontbroken heeft in deze periode? We hadden het net over het feit dat een boer... Uh, basis op zijn eigen erf, dat is een AC koning uh, we hebben het over dat uh, er toch geruimd moest worden. Dat begreep iedereen, maar het probleem is wel men kreeg zo weinig informatie. Mm. Wij kregen als gemeente het al niet, maar niemand kreeg het. En uh, uh, daardoor kon je ook niet gaan snappen... Ook als je het niet mee eens bent, moet je toch kunnen snappen wat de andere dan voorstaat precies. En dat was een probleem. Goed. Nou, zometeen na het nieuwsoverzicht van half drie praten we verder over tien jaar na de Mont- en Klausier crisis We debatteren dan over Kootwijkenbroek, waar ze tot op de dag van vandaag geloven dat de massale veeruimingen niet nodig waren. Omdat Mont en Klausier nooit echt zou zijn opgedoken daar. Over twee uur begint het Radio 1-journaal. Tim Overdiek, jullie hebben een vraag aan de luisteraar vandaag. En die gaat over Japan. Uh, bijna vanzelfsprekend zou je zeggen. En met name ook over de dreiging van, de nucleaire, van een nucleaire ramp. Het is soms heel lastig om precies op een rijtje te krijgen... hoe nu die situatie is in Fukushima. Um, Tegenstrijdige berichten ook van de autoriteiten zelf. Uh, we hebben straks deskundige correspondenten ter plekke. Wat we van de luisteraar willen weten is... welke vragen leven vandaag bij u... over deze potentiële ramp bij die kerncentrale? Nou, die vragen kunt kwijt via Twitter, apenstaart, NOS Radio 1... of onder onze webblad op de site... En dan nemen we die straks mee vanaf half vijf. Dankjewel, Tim. Nu eerst het nieuws van half drie, gelezen door Lieselotte Thomassen. Radio 1. Het NOS-journaal.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 En in Capelle aan de IJssel stapt een gemeenteraadslid van Trots op Nederland over naar de VVD. Raadslid Stoffels zegt dat hij bij de VVD de belangen van zijn kiezers beter kan behartigen. Omdat hij daar meer slagkracht heeft dan wanneer hij als eenmansfractie doorgaat. En dat is nieuws op dit moment. Radio 1, dit is de dag. Kent u nog de beelden van grijpers waarin dode koeien en schapen hingen. Vandaag op de kop af tien jaar geleden werd Mont en clausier ontdekt in ons land. Kwart miljoen koeien, schapen en geiten werden vernietigd om de dierziekte uit te bannen. Het vredige Veluwse dorp Kootswijkenbroek kwam in opstand. En daarover praten we tot drie uur. Met veeartsen Rijnt Jan Terbije, Hink van der Brink, boerenvoorman uit Kootwijkenbroek, en Leo Eland, de toenmalige burgemeester van Epe. Heeft u een vraag aan een van onze gasten... of wilt u een herinnering melden over de dierziekte MKZ? Ga dan naar de website, dit is de dag.nu En mee dat kan ook via Twitter. En gebruik dan in uw tweet de hashtag DDD. De vlam sloeg volledig in de pand toen eind maart 2001... bekend werd dat alle boerderijen in Kootwijkerbroek... hun vee moesten laten vernietigen om de MKZ uit te roeien. Overal is het virus wel besmettelijk, alleen in Kootwijkerbroek kennelijk niet. Actievoeren doe je omdat er weet hier gebeurd is...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 Deze uitspraken komen uit de televisiedocumentaire over Kootwijkerbroek... die vanavond wordt vertoond in het dorpshuis in Kootwijkerbroek. Verslaggever Maarten Hag is in Kootwijkerbroek. Zijn de wonden weer opengereten, Maarten? Uh, dat zal ik eens even vragen. Uh, de, de film die vanavond hier wordt vertoond... is dat iets, een, een moment waardoor jullie er weer veel meer over gaan nadenken. Die vraag stel ik hier in, uh, in buurschap Essen bij, uh, aan Henk-Jan van Essen... van het kippenbedrijf hier... Oh ja, je denkt er best iets meer, iets meer aan, maar als er zometeen geweest is, dan is het er over. Ja, er wordt wel meer over gepraat hier, maar jullie hebben zelf een kippenbedrijf... maar jullie waren volop betrokken bij het uh, verzet tien jaar geleden. Vader uh, Willem van Essen, die deed daar ook uh, volop aan uh, mee. Waarom? Jullie uh, werden zelf, waren zelf niet aan de orde uh, qua ruimingen, en zo. MKZ uh, heerste niet onder de kippen? Dat ligt aan de wantrouwen tegenover de overheid. Vanuit de, de buurtschappen hier rondom Kootwijkerbroek hebben we altijd in zelfstandigheid en in armoede ons brood verdiend. En daarom zijn we zelfstandig... en hebben we nooit onder baronnen of wat ook gezeten... en ook niet over een, onder een overheid. Daarom zijn we... Het gaat wij... al honderden honderd jaren terug, hè, die zelfstandigheid hier in de buurtschappen. Ja, dat, dat is gewoon van echt van, van honderden jaren terug. Ja, klopt. Ja, en, en daarom uh, hebben jullie een heel, heel sterk idee van... wij moeten onszelf organiseren... en de, de overheid moet zich niet met ons bemoeien. Dat klopt, want... Die vrijheid, en dat blijkt ook gewoon in, in de praktijk, dat dat ook werkt. Dan... Maar goed, zelf niks te maken met ruimingen. Waarom dan toch uh, opkomen voor jullie collega's? Nou ja, als je zelf slachtoffer bent, dan kun je helemaal niks. Dus uh, wij hadden de vrije hand. En je weet wat, uh, wat er bij iemand leeft die geruimd wordt. Dus dan, uh, dan is het niet, niet moeilijk uh, wat, je, wat je doet. Ja, zij konden zelf niet zoveel. Nou, ging het er niet uh, mis aan toe. We roadblocks en er werd geroepen uh, eh, dood aan Den Haag en dat soort, dat soort termen, dat, dat was wel... Dat was nog was wat. Uh, wa waarom ook fel verzet? Oh, die termen, die heb ik nooit gehoord, maar uh, dat fel... Over... Er, er, was, er was hier toch gewoon MKZ? Uh, of hier nu MKZ was of niet, heeft er niets mee te maken. Uh, ook al is er MKZ, hoeft er nog niet op een middeleeuwse praktijk geruimd te worden. U zegt dat heeft er niks mee te maken, maar er werd toen toch fel ontkend dat hij MKZ was? Er is hier nooit geen MKZ geweest. Zegt u nog steeds... Absoluut, zeggen we maar, nog steeds. Dat bewijs is al tien jaar lang eh, hier aan, aan de orde. Maar ja, in Den Haag eh, snappen ze het nog niet helemaal. Ja, want, maar u zegt, eigenlijk is die vraag niet relevant of het hier wel of niet was. Nee, want je hoeft even zo goed niet te ruimen. Je kunt zo'n bedrijf isoleren en dan eh, en uit laten zieken. En in de lente met een beetje warme zon is het over. Jullie doen dat, doen dat wel uh, op je eigen manier. Daar uh, moet de overheid zich niet mee bemoeien. Dat was best goed gekomen als ze ons uh, de gang aan laten gaan. En daarom die boosheid destijds. Absoluut. En nu, uh, zou u het zo weer doen? Ja, we zouden het zeker zo weer doen. Nou, ik kan me constateren dat het hier inderdaad uh, gesprek uh, van de dag is op dit moment. Misschien alleen vandaag. En dat uh, nou ja, er eigenlijk nog weinig uh, veranderd is in tien jaar. Ja, de titel van de tv-documentaire is trouwens Mannenbroeders Mannen van Kootjebroek. En een van die Mannenbroeders zit hier aan tafel. heen van de Brink, goedemiddag, hartelijk welkom. Goedemiddag. Is uw uh, boerderij destijds geruimd? Onze boerderij is volledig uh, geruimd, zeg maar. U had, uh, melkvee, had een ja. melkveebedrijf? Ja, een melkveebedrijf met 50 uh, runderen ja. en uh, 150 varkens. En, en uh, kunt u vertellen hoe dat toen ging? Nou, dat ging uh, bij ons op een bijzondere manier. Uh, wij hadden wat, uh, een paar uh, rechtszaken gedaan om die dieren in het leven te houden. En toen dacht de overheid, uh, maar nu gaan we je wel even pakken. En nu moet het afgelopen zijn. Dus in de vroege morgen van uh, 26 april 2001, om half zes, kwamen bij ons... Uh, Diverse wagens. Onaangekondigd? Onaangekondigd. Er was enkele keren overleg geweest met de politie. En uh, totaal zijn er 350 uh, mensen bij betrokken geweest. Ambulances, helikopter in de lucht. En uh, het bedrijf van Van de Breek werd geruimd. Had u ze bang gemaakt? Ik had ze niet bang gemaakt. Maar uh, de tegenpartij was wel bang waarschijnlijk. En uh, hoe kwam dat? Waarom waren ze zo bang geworden? Nou, omdat wij enkele rechtszaken gedaan hadden om die dieren in het leven te houden. Ja. Nou, bent u erbij gebleven? Heeft u staan kijk? Uh, nee. Het was een hele vreemde gewaarwording. Onze kinderen die gingen naar het werk en die werden tegen de muur gezet. Door de arrestatieteams Tegen de muur gezet? Tegen de muur gezet. Wat betekent dat? Nou, dan word je, word je nagekeken, hè? gefouilleerd. En gefouilleerd, uh, oké. Okay. Ja. Dan uh, kijken ze of dat allemaal een beetje klopt. Ze waren bang dus, voor wapens? Ik, ik weet het niet. Ik, ik, ik zou het de Klo graag vragen, maar die is er nu niet. Nee, die kon er inderdaad niet zijn. Nee, die, uh, die heeft waarschijnlijk gehoord dat ik hier ben. Dus uh, dat is jammer. Ja. Ja. En u zelf, hoe heeft u die dag doorgebracht? Nou, uh, er is uh, van alles gebeurd, heel veel gebeurd zelfs, wat uh, ons nog vers in het geheugen ligt. En uiteindelijk zijn mijn vrouw en ik met onze jongste zoontje van drie jaar uh, hebben we het bedje gepakt en zijn weggevlucht. En we hebben de zaak de zaak gelaten en de dieren zijn afgemaakt. Ja. Ja. Laten we even luisteren hoe de autoriteiten van, van toen terugkijken op de volksloede in Kootwetterbroek. U hoort de baas van de ruimingsoperatie Pieter Klo, de toenmalige directeur van de Rijksdienst voor de keuring van vee en vlees. Ik denk dat een element is geweest, een heel belangrijk element, dat er in dat geval in een cirkel van zeg maar drie kilometer, dat meer dan 200 bedrijven zaten, dat was het grootste aantal bedrijven wat we ooit hebben moeten ruimen. Dus dat betekent ook dat je in een een totale gemeenschap uh, met een enorme hoeveelheid ellende opzadelt en verdriet opzadelt. Dus dat daar een collectieve emotie komt, is bijna onvermijdelijk. Tegelijkertijd was er de spanning. Het virus moet Nederland uit. Dus dat was de spanning die er ook lag. Het tweede uh, facet wat daar een rol heeft gespeeld naar mijn smaak, is ook dat uh, in dat gebied in Kootwijkenbroek uh, er een andere relatie werd uh, gezien tussen boeren en overheid. En eigenlijk werd het gezag van de overheid... minder geaccepteerd dan het gezag van de heer. Dat zei men ook heel duidelijk daar. Ja, en als dan de overheid daar komt ingrijpen... in een situatie die naar de smaak van een aantal mensen onterecht is... en die veroorzaakt is door iemand die van buiten komt, het dorp in, et cetera... al die omstandigheden maken dat dat ja, emotioneel gewoon uit de hand gelopen is. Want het werd ook gezien door sommige mensen als een aanval op de Bijbelbelt. Dat was zeker niet het geval, uh, dat kan ik u wel zeggen. Er is gewoon ja, heel nuchter, uh, uh, in alle ellende is er in alle nuchterheid gekeken naar situaties waar er een geval van MKZ vastgesteld is. En daar moest worden geruimd. Dus u steekt er de hand voor in het vuur dat het er daadwerkelijk was destijds, Mont-en-Clauseer, in Kootwijkerbroek? Ja, in het kader van de, van, de, van de afspraken van de wetgeving... en van de onderzoeken die werden gedaan... en waar dan een positieve of een negatieve uitslag kwam... kan ik niet anders dan constateren dat dat zorgvuldig is gebeurd... dat het herhaald onderzocht is... en dat ik geen reden heb om te twijfelen aan die uitslagen. De situatie zoals die daar toen was, de combinatie van factoren... een verdenking die er een, een aantal dagen over doet... voordat hij een besmetting wordt, voordat hij duidelijk is... dat was overigens niet alleen daar zo, Dat is ook in andere gevallen is dat zo geweest... Dat virus, dat ontwikkelt zich nou één keer op die manier. Dat in sommige gevallen zie je het heel direct. Is het duidelijk, in sommige gevallen duurt het iets langer. En ik weet dat in ieder geval in de situatie van Kootwijk Broek... dat er diverse herhaalonderzoeken nog zijn geweest... waarin ook vastgesteld is dat het virus werd aangetroffen. Melkveehouder Henk van der Brink, op uw boerderij. Uw boerderij is ook geruimd. Gelooft u dat het virus er was? Nee, nee, zeker niet. Zeker niet? Nee. Waar, hoe weet u dat zeker? Nou, uh, we hebben ook uh, naar aanleiding van Klo, uh, uh, wat hij net vertelde... hebben wij uh, ook toen uh, de eerste nacht al aangegeven... ...laten we wachten op het tweede geval... ...dan zullen we als en broek in één geheel helpen met de operatie. Als dat nodig is, dan gaan we ervoor. Maar waarom pas bij het tweede geval, waarom niet bij de eerste? Want dat is link als je gaat wachten, lijkt me. Uh, er zou een risico in zitten. Alleen de gedachte was gewoon dat er uh, niets aan de, orde, aan de hand was. Jullie dachten vanaf het begin? Vanaf dag één. En, en waar kwam die gedachte van? Waarom zou het bij jullie niet gebeuren? Dat is een heel vreemde gewaarwording of, of gevoel geweest misschien... maar van verschillende kanten dierenarts. Niemand geloofde op dat moment dat het er daadwerkelijk was. Men dacht, ja, het, het is in het buitenland, maar... Maar op andere plekken in Nederland was dat al vastgesteld op dat moment? Nou, het begon uh, net, net binnen Nederland te komen. Maar het was gevoelsmatig, zegt u. Wij was, hadden het ja. gevoel dat het niet klopte. Ja, ja. ja. Meneer erbij. u was dierenarts. Ja, U ging er... langs de boerderij in die tijd? Nou, nee, zo werkt dat niet. Nee. Even terug naar het geval in Oenen. Op 15... Ik moet eerst even terugplaatsen. In februari was er dus volop MKZ al in Engeland. Ja. Naar Nederland waren extra schapen geïmporteerd... voor het komende offerfeest. Dus in februari stond heel Nederland enorm op scherp. Er zijn toen preventief een heleboel bedrijven al geruimd. Achteraf kun je dus zeggen, was dat nodig... Het is gebeurd, de mensen zijn alle dieren kwijtgeraakt. Er is nooit MKZ vastgesteld. Op 15 maart meldt collega Arie Plezier dat hij mogelijk MKZ heeft op een geitenbedrijf aan Kalveren Die kalveren waren geïmporteerd. In? In Oenen. In Oene. Op 15 maart. Ja. Op 17 maart is het bedrijf preventief geruimd. Uiteindelijk, op 19 maart, werd de PCR-test positief. Dat is een eerste aanwijzing dat het inderdaad wel eens mkz kan zijn. Maar er moest dan al geruimd worden voordat ze het zeker ja, wisten? Natuurlijk, ja, natuurlijk. Maar als je denkt dat het mogelijk mkz kan zijn... het is het logische voortzien wat ook al in februari gebeurd ja. is. Alles wat me enigszins verdacht werd, gelijk ruimen om te proberen te voorkomen dat het virus zich kan uitspreken. Ja. Uiteindelijk is pas op 22 maart die MKZ vastgesteld. Dus een week bij, later. Ja. Dus pas een week later. Dus men heeft er een week over moeten doen om het vast te stellen... omdat het bij geiten was, niet bij volwassen runderen. Dat geval Oene is niet het eerste MKZ-geval in Nederland geworden. Want die waren inmiddels al ingehaald door twee andere bedrijven... waar het uitbrak bij volwassen runderen... Oh ja. En daar, ik heb het zelf bij een drietal bedrijven na die tijd vastgesteld... is het een fluitje van een cent. De klacht is, er is één koe ziek met blaren. En als je binnenkomt, zeg je, maar die heeft het. maar daar zit een blaar en die heeft het tussenklauw ontstoken. Dan zie je het heel scherp, heel snel. Dan zie je het vliegen. Ja, maar hier, is geen, maar in vliegen. Maar dit is een heel lang onderwerp. Een hele interessante vraag is... waarom heeft collega Bakker destijds een melding gedaan? Collega de MKZ? Bakker is een dierenarts in Kootwijkerbroek... die bij de betreffende boerderij is ja, geweest te kijken. Ja, maar het is niet zo dat dus, uh, een dierenarts van de RVV rondgaat om te kijken hoe nee. de MKZ is. Nee, het gaat zo. Iedere veehouder, maar ook iedere lokale dierenarts... is verplicht dus melding ja. te maken als iets niet vertrouwt. Maar die melding is gekomen en u bent er daarna naartoe gegaan? De melding is dus gedaan door collega Bakker, de plaatselijke dierenarts. Ja. Die is, heeft gemeld om 17.40 uur, precies, op, op no. dinsdag 20 ja, maart. Okay. Dinsdag 20 maart waren er dus nog geen officiële gevallen... van MPZ in Nederland, maar het zat eraan te komen ja. in Oenen, onder andere... Het grondste van de vruchten. Op 17.50 uur heeft dierenarts Jim Bakker melding gemaakt van een verdenking van MKZ bij enkele kalveren op het kalverbedrijf in Dus geen runderen, maar kalveren. Dat zijn kalveren. jonge koeien. Dat zijn jonge koeien. En is het, daar, is het daar moeilijker vast te stellen dan bij volwassen ja, runderen? Ja, zeer zeker. Ja, want u bent er toen wezen kijken. Wat trof u aan? Ik ben daar wezen kijken als. Onderdeel van het specialistenteam. Het is bij al die gevallen zo dat sinds de varkenspest... dat er bij een verdenking van dierziekte... wordt er een zogenaamd specialistenteam op afgestuurd. Ja. Dat bestaat uit de lokale dierenarts. Ja. Want die heeft het als eerste gezien. Een specialist van de gezondheidsdienst. En een dierziektespecialist van de RVV. In dit geval was ik dat. Ja, ik wil proberen het iets sneller te doen ja, allemaal. U kwam ja, daar, wat zag u? Wij zagen eigenlijk heel weinig. Wij zagen drie kalveren of vier kalveren met hoge koorts. Met kleine plekjes in de mond. En ik hoor me nog zeggen tegen de collega: Is dit MKZ? Nee, maar kunnen we het uitsluiten? Nee, want we kunnen er ook geen anti-etiket op plakken. Dus wat dus doe je op zo'n moment? We dan monsters ja. en die monsters sturen we op. En uiteindelijk is een monster van dat kalver uiteindelijk ook positief geworden. Een dat van, was die van die monsters van die kalveren. Daarvan is later gezegd: Dit is MKZ? Daar, die is positief geworden, dus daarmee is bewijs dat er MKZ was. Meneer van der Brink? Ja, ik vind het uh, heel interessant uh, gebeuren. Nou, dat is mooi. Wij hebben in 2003, meen ik, via de rechtbank een DNA-test afgedwongen. En van dat bewuste kalver meneer Terbije van spreekt, er zijn vijf monsters van genomen. Vier monsters waren negatief. En ik zeg altijd, als ik een bepaalde ziekte in mijn bloed zou hebben, dan zou ik uit alle monsters die genomen worden waarschijnlijk... Vier negatief en eentje positief? En eentje positief. Oké, okay, en, positieve... en u zegt dat is raar. Of ze zijn allemaal positief of geen van allen. Nee, maar de, die test is met het DNA gedaan. En de uitslag van het DNA was dat die vier die negatief waren. die correspondeerden met het moederdier. Ja. En het vijfde monster wat positief was. daar was het DNA uitgehaald. Wat betekent dat dan? Ik probeer het even te begrijpen in dit terbeien. Ik snap het tot op de dag van de, vandaag niet. Ik denk wel dat. Wat denkt u? Ja, dat er opzet in het spel is. Uh, en wat zou dat kunnen ja, zijn? Ja, dat, dat, dat is moeilijk te zeggen natuurlijk. Maar dat, dat er het bewust het DNA uitgehaald is om de link met het moederdier te verblommen. Ja, meneer Terbeien. Sorry, ik vind de beneden alle pijl. Broed. Donderdag zijn we opnieuw naar het bedrijf gegaan omdat Teunus het niet vertrouwde. Weer met collega Bakker. Opnieuw hebben we vastgesteld dat er. Die kalver iets meer ziek waren, toen hebben we behalve bloed ook een kop ingestuurd. Mm -hmm. Om Echt het hoofd materialen. van de kalf. Echt de kop letterlijk ja. afgesneden. Vandaar dat ik zo net de vergissing maakte dat zo'n bloedige toestand was. Gaat dat was gaan. alleen de Die kop is later ook positief geworden. We hebben toen tegen teunissen gezegd: van nou, maar het lijkt ons steeds niet erg op MKZ. Met als gevolg dat in het dorp na de eerste bezoek op dinsdag, wat was het in het dorp? Er is MKZ. Wij hadden alleen maar gezegd: we kunnen niet uitsluiten. Op donderdags. Toen wij zeiden, het is toch nog steeds hebben wij gezegd... nee, het lijkt er niet op. Dus was het in de dop geen MKZ. Op zondag ben ik er weer geweest, zonder de dierenarts. Want toen leek het toch al aardig op dat het wel besmet zou zijn... en dat de dierenarts ter plaatse ja. daarmee zou moeten gaan... kon niet naar een ander bedrijf. Toen hebben we meer dieren ziek gezien. Want toen werd die PCR-test positief. En uiteindelijk is pas twee dagen later is het MKZ bevestigd. Dus dat is hetzelfde beeld als wat we in Oene gezien hebben. Ja, ja, duurt even. Het duurt even. Ja. Maar het was er zonder U bent daar meer. 100%, 100 van overtuigd? Ja, en ik heb nog één ervaring die ik er nu bij wil vertellen. Ik heb vorige week een lezing gehouden bij de oud-inspecteurs VD. De oude gepensioneerde dierenartsen zeiden: Wij hebben bij Kalver ook nog nooit die blaren gezien. Dat is nieuw. Dus wat jij zag was niet aspecifiek. Nee, dat hoort bij Kalveren. Ja, meneer Van den Brink. Ja, nou, ik, ik vind dit heel vreemd. Uh, die PCR-test, die, die is pas vastgesteld, uh, of die is niet uh, gevalideerd en uh, geregistreerd zeg maar, als uh, be bewijs, als echt rechtmatig bewijs. Dat is <lacht> na die tijd gebeurd. Ja, als u wat zegt, steek ik met de heer bij, hand om, ja. op en andersom. Maar ja. nu, u heeft even We door. doen ons best. Ja. Dus, en en uh, <lacht> die vaststelling, die was voor, die, uh, voor de ruimingen, of de test van dat kalf, dat kwam positief na de besmetverklaring... De, de uitslagfax waren niet positief. En wat is. zegt u daarmee? Nou, uh, tot op de dag van vandaag is de uitslagfax kwam 28 maart. Dat was de datum. Wat erna komt, dat kan allemaal geweest zijn. Maar de, wat er voor is geweest, dat is het bewijs voor de RVV of de overheid ja. om te bewijzen. Het is ongelooflijk, we zijn tien jaar later en u staat sta, sta allebei nog helemaal loodrecht op het standpunt waar u toen ook op zat. Meneer Weijer. u zegt het was wel zo en u zegt meneer Van Brink het was niet zo. Ja. Ja. Zal zo blijven. Nou, zullen we dan maar eens even naar een, een oud-minister gaan. Aan de telefoon hebben wij oud-minister van Landbouw Kees Veerman. U was, uh, goedemiddag, u was de opvolger van Laurens-Jan Brinkhorst... onder wiens leiding de MKZ-crisis is opgelost. En u hebt een poging gedaan om het Salomons oordeel te vellen... over de vraag was er nou wel of niet MKZ in en Broek. Of is het terecht geweest dat die 260 boerderijen hun vee kwijtraakten? Nou, meneer Veerman, u hoort het. Men is het er nog steeds niet over eens. Nee, dat, uh, dat, dat klopt. Uh, daar heb ik ook kennis van genomen. En ik heb uh, die erfenis ook aangetroffen toen ik uh, aantrad als minister. En ik heb gepoogd om daar helderheid in te, in te brengen. Uh, veel overleggen gehad met uh, de stichting... die daarom was opgericht door een aantal mensen in Broek. En ik heb dus geprobeerd om uh, ja, helderheid te krijgen. Ja. Uh, maar dat is ook niet gelukt. Uh, omdat... Uh, ja, dus de kampers stonden lijnrecht tegenover elkaar. En ik Nog heb toen, altijd? Ja, nou, ik heb toen gezegd, kijk, ik wil de stichting in de gelegenheid stellen om tot het uiterste te gaan, tot in de haardwater na te gaan wat er is gebeurd. Alleen, uh, we hebben verschillende inzichten gekregen over het feit wie dat onderzoek dan zou moeten doen. Ja. De stichting da zei, dat moeten wij dus zelf doen, dat hebt u beloofd. Met name door de heer Jansen is dat uh, keer op keer gezegd. Maar dat kan natuurlijk nooit. Ik bedoel, als er ergens een diefstal gepleegd is, gaat degene die nee. bestolen is ook niet het onderzoek doen. Hè? Nee, maar je dat bent belanghebbende en je bent bovendien niet gekwalificeerd. Nee. Dus ik heb toen een oplossing aangedragen. Maar die is niet geaccepteerd. U van de Wink weet waarschijnlijk nog wel dat we daarover een geheim overleg hebben gehad. Ik, ik, ik heb wat tegen het advies van mijn eigen ambtenaar in heb ik een aanbod gedaan om uh, drie externe deskundigen, buitenlandse deskundigen... Uh, de vraag voor te leggen die, uh, die hier speelde. Was het het nou wel of niet? Ja. En ons dan op voorhand bij dat oordeel neer te leggen. En dat is niet gebeurd? Dat is uh, niet geaccepteerd. Nee. Nu wordt er uh, op dit moment ook weer gepleit voor alsnog een onderzoek. Onder andere Arie Slob van de ChristenUnie doet dat. Vindt u ook dat zo'n onderzoek er toch nog moet gaan komen? Om nou eentje ja. voor altijd een einde te nou, maken aan deze discussie? Ja, Nou ja, kijk, het is natuurlijk uh, redelijk uh, vruchteloos... Uh, en het houdt de gemoederen ontzettend bezig. Maar ik, ik heb destijds gezegd, laten we te, uh, nu uh, de buitenlandse mensen laten onderzoeken... maar we leggen ons er wel bij neer wat die zeggen. En dat is niet geaccepteerd, nee. omdat met name Jansen steeds zei... ja, maar u hebt beloofd dat wij het zelf mochten ja. doen. Nou, dat gaat de, natuurlijk nee. nooit. Meneer Van den Brink, is dat een goed idee om dat alsnog te doen met, bui met buitenlandse experts? Nou, ik denk dat uh, de suggestie van toen of het overleg uh, bijzonder goed gelopen is met de minister. Daar heb ik al een waardering voor dat hij oplossingsrecht bezig was, op dat moment... Alleen wat nu uh, de enigste oplossing volgens mij nog is, is een parlementaire enquête. Dat zou de oplossing zijn voor altijd politiek. Dat is buitensporig. Uh, kijk, een parlementaire enquête denkt uh, dus, uh, uh, mensen uh, in de positie dat ze onder Ede moeten verklaren. Nou, dat, dat zullen mensen zonder, uh, zonder meer doen, want iedereen heeft zijn werk goed gedaan. Ja. Maar uh, destijds was het veel beter geweest als de stichting dat ge geaccepteerd had. Dan hadden we al lang uh, duidelijkheid gehad. Het zei linksom of het zei rechtsom. Maar uiteindelijk kon men zich niet neerleggen bij het feit dat men zich moest, uh, uh, moest conformeren aan het, uh, aan het feit dat nee, die deskundigen dat, zeiden. Dat is helder. Maar wat nu? Want zegt u uh, alsnog zo'n onderzoek met buitenlandse nee, nee, experts? Ik, of? Ik, heb daar, ik heb daar geen oordeel over. Ik, bedoel, ik, ben, ik ben nu alweer vier jaar weg. U bent wel deskundig? Dus, uh, tien jaar geleden, nou ja, dat is maar de vraag of ik deskundig ben. Kijk, ik, uh, ik vind dat het recht nu zijn loop moet hebben. Uh, en men heeft gekozen voor de, de lange juridische weg. Die, die, die, wat mij betreft, acht jaar geleden al had kunnen zijn opgelost. Ja, Bas van der Vlies, de voormalig de, de lijsttrekker van de SGP, die zegt vandaag in het Reformatorisch Dagblad: De MKZ-stichting moet de strijd gaan staken. Ja, dat heb ik ook tegen, meneer, uh, de, tegen Lauw Jansen gezegd. Dat is de voorzitter van die stichting, hè? Ja. ja. Volgens Van der Vries is het een juridisch steekspel dat niet op de vierkante millimeter, maar op een honderdste daarvan zich afspeelt. Ja, en het, het beschadigt zoveel en het lost ook, ook niks meer op. Uh, de, de, de mensen van de stichting hebben gezegd, het gaat ons niet om schadevergoedingen. Dan zou je er nog een bepaalde gedachte bij kunnen hebben. Maar het gaat ons om recht. Nou, ik heb geprobeerd in mijn tijd dat recht te snijden zoals het naar mij gesneden worden. Maar ja, dat is zo eng, eng en beperkt geïnterpreteerd. Dat uiteindelijk dat, is ik denk dat veel mensen betreuren dat ze destijds niet op dat aanbod zitten. Nee. Meneer Van der Brink, betreurt u dat dat u destijds niet op dat onderzoek of uh, op dat voorstel van meneer Veerman bent ingegaan? Nou, dat is moeilijk te zeggen. Op dat moment was er veel minder informatie. Uh, het uh, het vervelde in het hele gebeuren van de tien jaar is ook dat het ministerie absoluut geen informatie naar buiten geeft. Alleen maar via de rechter, uh, juridisch gezien, is het gewoon een juridisch steekspel van tien jaar geworden, wat de minister Veerman ook En daar zei. gaat u mee door, maar ook al zegt meneer Van Vlies. Dat hadden we kunnen voorkomen, destijds. Dat was ook mijn bedoeling. Dan maar hadden we sto stopt u, u er mee, meneer Van der Brink? Ik, uh, ik heb... Uh... Toen ook uh, toegestemd bij uh, minister Veerman, maar ja. de stichting die ging niet mee. Dus. Oké, okay, wat u betreft was het toen inderdaad die uh, manier opgelost? Uh, toen met, met, een beetje met teken Ja. Goed, meneer Veerman, hartelijk dank dat u even aan de lijn wilden komen... en uw visie uh, te geven. Straks na drie uur zoeken we het antwoord op de vraag... wat gebeurt er als morgen opnieuw Mont en uitbreekt in Nederland? Worden er dan weer duizenden koeien vernietigd? Zou het weer komen, geloof ik niet, dat er hier op dit dorp... en er zullen er veel meer wezen, of het nu in, in wijer of Ols is... of het is op de Veluwe, geloof niet dat ze ze weer laten ruimen. Ik niet in ieder geval. Deze boer is stellig in zijn les die hij heeft geleerd. Straks na het nieuws van drie uur praten we over andere lessen die zijn geleerd. Eet u sinds MKZ en andere dierziektes uw vlees of yoghurt anders? Die vraag bespreken we zometeen na het nieuws van drie uur. Wilt u op de hoogte blijven van onze onderwerpen in Dit is de Dag? Abonneer u dan nu op onze nieuwsbrief via www.ditistedag.nu